Clemens Peters met het NOS journaal. De adviseurs van de Britse premier May zijn opgestapt. Eén van hen is Nick Timothy. In een verklaring noemt hij de uitslag van de verkiezingen een enorme teleurstelling. We hebben ongekend veel stemmen gekregen, maar Labour deed het onverwacht goed. Zo schrijft hij. Er was veel kritiek op de verkiezingscampagne van May. Alles wijst erop dat haar adviseurs nu het veld ruimen om te voorkomen dat de partij tegen May in opstand komt.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 In Brazilië is een lid opgepakt van de Ndrangheta, dus de maffia uit de Zuid-Italiaanse streek Calabrië. De man, Vincenzo Macri, woonde jarenlang in Aalsmeer. En vanuit die plaats regelde hij als bloemenhandelaar volgens de politie leveringen van grote partijen cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Nadat de politie steeds meer bewijzen tegen hem had verzameld, verdween Macri van de radar. Hij nam een nieuwe identiteit aan en vertrok spoorloos. Hij werd op de luchthaven van Sao Paulo opgepakt na politieonderzoek van Italië en een agent die in Amsterdam met zijn busje een fietser doodreed... toen hij op weg was naar een inbraak, wordt niet vervolgd. Hij reed weliswaar te hard en zonder zwaar licht... maar dat was te mager om hem te vervolgen, zegt het OM. Uit de verklaring van het Openbaar Ministerie blijkt verder... dat de fietser het politiebusje voorrang had moeten geven. Nabestaanden spreken van een onzorgvuldig besluit. Ze willen via een artikel 12-procedure alsnog vervolging afdwingen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vanmiddag vanuit het zuidwesten is steeds meer zon. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Morgen nog een stuk warmer met 24 tot 29 graden. Later morgen kans op buien en onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden tussen Leidsendam en Hoogmade 4 kilometer file. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij Knopend Zaandam 2 kilometer door werkzaamheden. De A10 Watergraasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Knopend Amstel en Knopend de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Op de ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer file. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwe Dijk en Industrieterrein Avelingen 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam Den Haag 20 minuten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 Inmiddels zeven 7 over 3 op de zaterdagmiddag en voor de maandagmorgen luisteraars 7 over 9. Een heilige middag en welkom bij CfM Zandvoort. Zandvoort op zaterdag. Uur twee alweer met daarin de volgende onderwerpen. Uh, nou, allereerst natuurlijk om uh, drie uur de dames staan nu uh, in te spelen. Uh, op Roland Garros hebben we dan uh, over tennis. Tussen Simone Halep en uh, Jelenka Ostapenko. Uh, de finale van dames enkel spel. Wij gaan het voor, uiteraard voor u volgen. Daarnaast volgen we natuurlijk ook uh, tennisclub Zandvoort. Die in de halve finale staat... En hopelijk morgen de finale mag spelen. Uh, en het wordt allemaal verspeeld op de banen van Lemonias. We houden u op de hoogte. Wat gaan we nog meer doen? Uiteraard, Zandvoorts nieuws in het kort. We hebben natuurlijk om half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd de pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder eh, volgen we natuurlijk ook nog de DNRT-races op het circuitpark... circuit Zandvoort. Vandaag en morgen, gisteren al de, de, de kwalificaties... en dit weekend dan de races. Een laagdremperige raceklasse. Dus als u bij uzelf denkt van ik ben lekker in Zandvoort... en ik wil toch eens even genieten van de racerij op het circuit... de toegang is gratis en met dit prachtige weer wellicht een mooie wandeling waard... Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat uh, luisteren, dat kan je ook heel eenvoudig doen via onze eigen app. De ZFM Zandvoort app, die gratis te downloaden is... in de Play Store, App Store en Windows Store. Ja, plaats hem nu op je telefoon of tablets.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 Kun je radio ook een klein beetje plezier? Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z zet hem vast oh, oh, oh. op CFM vanuit Zandvoort. En wij zijn uh, te ontvangen op 106.9 FM in Zandvoort en de regio. En ze is kort ook op uh, DAB+. Hè? De digitale FM-frequentie, om het zo maar even te noemen. Op kanaal 5C 4 CFM Zandvoort. Met nu Ricky Martin, hier is Penta -Katar. van de horen. Ja, om half drie hoorde je hem zojuist bij de programma Zof op zaterdag. Elke zaterdagmiddag doen we dat zo rond en nabij half drie. En als dan Lex het over het weer gaat hebben, nou dan gaat weer het zonnetje schijnen hier in Sofort En dat blijft gelukkig de hele middag zo dus. We houden wel lekkere zonnige muziek in. Zo deze van Ricky Martin. En als we het over zon hebben... hebben we hebben het over het strand, albert -Jan. En wat is nou de mooiste strandpaviljoen van Zandvoorts? Ik weet het wel, want ik heb gestemd. Ja, echt waar? Ja, en niet geheel, niet, geheel, niet geheel onpartijdig, om het zo maar eens te zeggen. Goed, want uh, daar, je hebt het gelijk... want uh, de verkiezing van het beste strandpaviljoen van Nederland... is weer van start. De strijd om het beste strandpaviljoen van 2017 is gestart. Tot nog tot 30 juni...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 en BTC Holland Marketing en Horeca Vakblad Entree. Het is de tiende keer alweer dat deze verkiezing wordt gehouden. Nog tot 30 juni kunt u stemmen, zoals gezegd op www.strandverkiezingen.nl. En ik zou zeggen, laat uw stem niet verloren gaan. En dat heb jij al gedaan, maar je wil niet zeggen op uh, wie je gestemd hebt. Hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat krijgen we er niet uit vanmiddag uh, bij Heer Vos. Het is uh, 18 over 3, een verzoekplaatje nu. Jawel, lekkere reggae-muziek van Bob Marley. Hier is One Love. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love, hear the children crying, one heart, saying, give thanks and praise to the Lord and I will feel alright. right, saying, let's get together. goed uh, goedgekeurd? Uh, ja, ik kreeg een appje binnen van Thanks. Thanks, oké. Okay, nou, dat was je helemaal goed, hè? Ja. Bob Marley en de Beatles hoor je en One voilà, Love. Drijfje speciaal voor Willem. Goedemiddag Willem. Leuk dat je luistert. Hier is de Wanderer. Plaat, bijna allemaal. Toch was het maar een uh, nummer 4 notering he, in de top 40 in uh, 1984. Verder dan P4 uh, is dit plaatje niet gekomen. Lijkt ik mag ze stappen wel uh, dit jaar uh, het seizoen van de Formule 1, de Wanderer Hodium. Ja, um, heb jij nog een bericht trouwens, uh, Albert-Jan? Jazeker, bijzondere kunstproducten bij de Art Boulevard Zandvoort. Het wordt steeds gezelliger op de boulevard de Vauvage. Naast de drie houten kiosken met kleding, gypsy art en strandattributen... heeft de gemeente Palmbomen langs de boulevard geplaatst. Tussen, staan die nog naar de wind? Nee, nee, deze van de week lagen ze plat. Oh. Maar nou, nou staan ze waarschijnlijk weer. Tussen de kiosken kunnen uh, uh, kunstenaars dagelijks hun kunstwerken verkopen. Al met al een kunstzinnige vervrijing van de boulevardgedeelte... tussen de Bouwers Palace en de Rotonden. Bent u nou ook geïnteresseerd om als kunstenaar deel te nemen... dan is de eerste deelname met jouw kunstaanbod gratis... zodat je kan ervaren of het concept je aanspreekt. Daarna zijn de, kiosk, kiosk, de, de kosten 15 euro. En voor meer informatie bezoekt Perenboom bij de middelste kiosk of bel-app sms naar. En dan komt hij 06 06-838-99158. 06-838-99158. En dat is informatie van bij Perenboom. Want die staat ook op de boulevard. Ga rustig kijken als u te gast bent dit weekend... of welk weekend dan ook, in Zandvoort of door de week. U bent van harte welkom op de boulevard... tussen Bouwersparlers en de Rotonde... om al die bijzondere kunstproducten te bewonderen... en wie weet aan te schaffen. En zo meteen krijgen we de evenementagenda van ons. Weer eerst nog even twee plaatjes, waaronder deze van Stromae. Formidable. Formidable. Formidable.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 dan voor deze groep uh, Last Frequencies. Je hoorde ze met uh, volgens mij een van hun uh, eerste hits. Dat was Are You With Me? Het is 1 over uur. ben je erbij bij uh, CFM. Want we hebben nu de evenementenagenda. Ja, uh, als u de, nog niet naar de tentoonstelling bent geweest, Circus Zandvoort, dan uh, kunt u nog dit weekend terecht. Want tot 11 juni is in het Zandvoort Museum de expositie Circus Zandvoort te bewonderen. Het circus is al anderhalve eeuw het pure vorm van entertainment. Pas enkele jaren, uh, sinds enkele jaren is het circus onderdeel van het Nationaal Cultureel Erfgoed. En aan de hand van voorwerpen, affiches, kleding, foto's en uitgebreide informatie krijg je als bezoeker een compleet beeld van het ontstaan en de ontwikkeling van dit circus. Dus dit weekend bent u nog van harte welkom om deze tentoonstelling te bezichtigen in het Zandvoorts Museum. En zoals al gezegd, dit weekend wordt er driftig geraced op het circuitpark Zandvoort... tijdens de DNRT Racing Days. En iedereen vraagt mij altijd, waar staat dat dan voor? Nou, dat staat voor de Dutch-Nederlandse Racing Team Racing Days. Dat was hem even. Vandaag en morgen, het is vrijdag eigenlijk al begonnen... maar vandaag en morgen zijn er dus al races. Vanmorgen waren er de, de kwalificaties en vanmiddag waren er al de eerste races. En morgen is er zelfs een zes uur race de toegang is gratis, dus daarom hoeft u het niet te laten. Hebt u, hebt u zin om eens een keer naar een laagdrempelig race-evenement race te kijken... ga dan naar het circuit Zandvoort, want dit weekend nogmaals de DNRT Racing Days. En zoals al eerder gemeld, vanmiddag is het groot feest bij Skip. De zomerfeest Skip. Vandaag, vanaf twee uur is dat begonnen en duurt nog tot vijf uur... zijn alle kleine kinderen eh, tot ongeveer zes jaar met hun papa, mama's, opa's, oma's en andere aanhang... van harte welkom op het zomerfeest van Pippeloentje en Puk. Zoals ieder jaar wordt dit jaar grootst aangepakt. Bij Pimpeloentje op de Burgemeester Nawijnlaan is er dit jaar het Doe-dorp. Een klein dorpje dat heel veel te beleven valt: een politiebureau en een brandweerkazerne, een restaurant, een groentekraam, een kapsalon, een atelier, een huis dat nog niet af is en nog veel en heel veel meer. Er is live muziek tot 5 uur en de toegang is gratis. En dan hebben we het natuurlijk over de Burgemeester Nawijnlaan nummertje 101. Zomerfeest Skip nog tot 5 uur vanmiddag. En vandaag wordt er natuurlijk ook driftig gebridged op het strand. De vele, vele bridge-liefhebbers uh, zijn daar natuurlijk weer aanwezig. Want ieder jaar organiseert de Stichting Zandvoortse Bridge-activiteiten het Strandbridge-evenement. Wandelen langs acht paviljoens wordt de hele dag bridge gespeeld. Dus als u op het strand bent en je zegt, van, zijn er toch veel mensen op het strand? Ja, er zijn ook een heleboel bridgers terug te vinden. En zoals mijn collega Rob al meldde, morgen is het tijd voor de zomermarkt. Vanaf 10 uur.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 De tweede, zomermarkt van dit, de tweede grote jaarmarkt, namelijk de zomermarkt... in het centrum van Zandvoort. Dan gaan we naar 12 juni, want dan is het weer terugkerende evenement... Op, uh, bij Ayuma op het Zuidstrand. En maandag is de gast Duin en Kruidberg featuring Lastage. Een uniek evenement waarbij toprestaurants zich out of the blocks... bij Ayuma op het Zuidstrand van Zandvoort presenteren... Zeven fantastische restaurants zullen tijdens het voorseizoen een avond hosten. Met dus maandag om 12 juni Duin en Kruidberg. En het kost allemaal 39,50 euro. En uh, u bent vanaf 6 uur van harte welkom. U wordt ontvangen met bubbels. En de start is vanaf 7 uur op 12 juni. Duin en Kruidberg te gast bij Ayuma. Dan uh, om vanaf 12 juni begint weer het EK Zandsculpturenfestival Festival en in Menigeen. En Zandvoort heeft natuurlijk al de. De nodige zandbulten zien verrijzen in het centrum van Zandvoort. En op het, zelfs op het stationsplein is er een carver, want zo heten die mensen die die standsculpturen maken... druk in de weer. Op maandag 12 juni gaat het Europese kampioenschap zandsculpturenfestival... in ons Zandvoort-aan-Zee van start. Op verschillende plekken in Zandvoort verrijzen beelden... van ongeveer 3 bij 3 bij 3,5 meter hoog. Verdeeld over het badhuisplein, het kerkplein, het raadhuisplein... En het stationsplein worden 200.000 kilo speciaal zandsculpturen zijn. Speciaal zandsculpturen zand gestort aangezien strandzand niet geschikt is. Laat u verrassen door deze karvers, om het zo maar eens te zeggen. En het begint, zoals gezegd, op 12 juni. Dan gaan we naar 17 en 18 juni, dan is het weer tijd voor fietsen. En waar fietsen we dan? Op het circuitpark Zandvoort. 17 en 18 juni is het weer tijd voor Cycling Zandvoort. En dan staat het circuit Zandvoort geheel in het teken van Cycling Zandvoort. Een bijzonder fietsevenement voor zowel recreatieve wielrenners... maar ook voor families mountainbikers en andere fietsliefhebbers. En er is veel te zien en heel veel te beleven. Dus dat allemaal op 17 en 18 juni op het circuit Zandvoort. En op die 18 juni zelfs een speciaal elektrische fietsen uh, evenement. Dus 17 en 18 op circuit Zandvoort. Een groot wielerspektakel. Dan op 18 juni is het de tijd voor Classic Concert Piano Recital. En dat begint om 3 uur. Het duo Tobias, Bosboom en Yukiki Hasegawa verzorgen het concert van de Classic Concert reeks op zondag 18 juni in de Protestantse kerk in Zandvoort aan zee. En dat allemaal voor 5 euro. Het begint om 3 uur de Classic Concerts, het Piano Recital. 5 euro Poststraat 1, uiteraard is de locatie de Protestantse Kerk. En alvast vooruitlopend om het geweldige culinaire evenement. Vandaar dat ik hem ook nog even vermeld. 23 juni tot en met 25 juni. 23 juni om 5 uur begint het allemaal. En het duurt allemaal tot en met 25 juni tot half tien. Op 23, 24 en 25 juni vindt op het Gassersplein in Zandvoort... voor de negende keer culinaire Zandvoort plaats. Wellicht heeft u het al eens genoten van de gerechten... de chocolade koffie en de gezelligheid. Maar wanneer u nog nooit geweest bent... wordt het hoog tijd dat het volgende... Misschien handig om te weten: een hapje gaat niet zonder een drankje, en daarom zijn er twee tenten waar u aan de bar met een drankje kunt halen. Dat allemaal culinair Zandvoort, een geweldig culinair evenement van 23, 24 en 25 juni. En meer informatie kunt u uiteraard vinden via het VVV, dan wel via de website van Culinair Zandvoort. Tot zover. Zo, bijna zeven minuten lang de evenementagenda. Dus er is weer voldoende te doen, ook in de zomer in Zandvoort.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 The I'm Zouden we alweer een hele tijd niet meer gedraaid. Dus vandaar weer die uit de kast gehaald hè, op de zaterdagmiddag bij CFM. De single van uh, Dua Lipa en Be The Man. Ja, we gaan uh, tennissen uh, Albert-Jan. Ja, want terwijl u van uh, de heerlijke muziek zit zat te genieten... Uh, volgen wij met uh, bijzondere, meer dan bijzondere uh, interesse... de damesfinale op Roland Garros tussen Simone Halep en Helena Ostapenko. Een bijzonder aantrekkelijke finale met hele lange uh, rallies... En de dames zijn erg aan elkaar gewaagd. De tussenstand is momenteel vijf tegen vier in het voordeel van Halep... met Oostradnenko aan service. We houden u op de hoogte. Verder houden we u uiteraard op de hoogte van het finale weekend... van de eredivisie tennis gemengd. En zoals ik al eerder meldde, de tussenstand bij Lemonia's... Tegen uh, de Lobbelaar is het tussenstand 1-1. Zo ook tussen Zandvoort en Egeria. Maar kijk even naar uh, de halve finales... met name van Zandvoort tegen Egeria. De, de dames uh, enkels zijn inmiddels achter de rug. De eerste was Leslie Kerkhoven tegen Bernarda Pera. Dat was een 3-6 uh, uh, en 5-7. Dus die punt ging naar Egeria... Alta. En in de tweede dames was het Danielle Harmsen... die het opnam tegen Sandra Zaniewski. Die eh, Danielle won met 6-4, 6-3. Dus momenteel dus de tussenstand nog steeds 1 tegen 1. En dan krijg je Scott Griekspoor nog tegen Antal van der Duim. En Kevin Griekspoor tegen Nick van der Meer. Alvorens de damesdubbel en de herendubbel... Uh, zullen worden verspeeld. Maar laten we niet op de dingen vooruitlopen. Tussenstand Hangar Zandvoort tegen Ingera Alta 1 tegen 1. Dat zijn nogal grote namen die je nou noemt, dat, uh, dacht, oh, ik. Ja, dat ja. dacht ik. Dat dacht ik. Het tennis, de eerdere divisie, ook Zandvoort doet daarin ruim mee. En uh, ja, bevindt zich uh, zo'n beetje in de kop he, daarvan. Dus dat gaat helemaal lekker. En bij CFM Zandvoort houden tennis ook uh, deze zomer voor je in de gaten. 13 minuten voor 4 uur. Zandvoort, goedemiddag. Hier is Go West and we close our eyes. Single uit de jaren 80 van Co West. And We close our eyes. We never lose a game. Nou, gelukkig is het gisteravond allemaal goed gegaan voor het Nederlands elftal. Tegen Luxemburg. Een geweldige overwinning. Ja, ja, ja, dat was een feest om te zien. Het Nederlands elftal ruimschoots geworden van Luxemburg. Nou, de rest nog, het Gaat een zware dobber worden. Een hele zware dobber. Zandvoort, we gaan uh, lekkere muziek voor je draaien. Hier is uh, Splitis, Mrs. to My Girl. Je de, de single van de Split Dance, message to my girl. Ja, we gaan buitenspelen, Orbitjan. Ja, al, gezellig. Ja, er zijn natuurlijk aan deze ja. heel veel activiteiten voor de jeugd. En één daarvan is op woensdag 14 juni. Want op woensdag 14 juni is het buitenspeeldag. Pluspunt organiseert allerlei leuke kinderactiviteiten... zoals panna, knockouts, estafettes, schminken, hinkelen... hula-hoepen, springtouwen, touwtrekken, twister, trefbal, springkussen kanjams, sjoelen, stoepkrijten, zaklopen en nog veel en veel meer. Alle kinderen zijn die middag, dus woensdagmiddag 14 juni... van harte uitgenodigd om te komen spelen op de parkeerplaats... voor de deur bij Pluspunt Vlemingstraat 55. Dat de tijdstip is van 1 tot en met 4. Wie mee wil helpen met het organiseren... kan zich aanmelden bij René Wit via r.wit-plus.zandvoort.nl r.wit-plus.zandvoort.nl Of bel even met 06 371 68976. 06 371 68976. Dus ook op woensdag 14 juni een geweldig evenement voor de jeugd... van 1 uur tot 4 uur. En dat allemaal voor de deur van Pluspunt. Dat is aankomende woensdag dus. De buitenspeeldag hier in Zandvoort. Ja, we gaan alweer op naar het nieuws en weer van vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang met Fabien. Goedemiddag Fabien, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo, hallo. Straks meer dus.